6 uur. Het NOS journaal. Renate Evers. Geen volledige vergoeding van tandartskosten voor kind. Reorganisatie bij Air France KLM en De Nooyer en Takema niet in selectie hockey elftal. Tandartskosten voor kinderen dreigen niet meer in alle gevallen volledig te worden vergoed vanuit de basisverzekering. De drie grootste verzekeraars Achmea, VGZ en CZ hebben maximumvergoedingen vastgesteld. Als een tandarts duurder is, moeten de ouders een deel van de rekening zelf betalen. De verzekeraars hebben voor het maximum gekozen omdat tandartsen sinds 1 januari zelf hun tarieven mogen vaststellen. Van de grote verzekeraars vergoed alleen mens is wel alle tandartskosten voor kinderen. Het gebruik van maximumvergoedingen lijkt in strijd met de wet. Minister Schippers zegt dat het uitgesloten is dat mensen moeten bijbetalen voor iets dat in het basispakket zit. Als dat bij de mondzorg voor kinderen toch gebeurt, dan zal ze de proef met vrije tandartstarieven stopzetten. Air France KLM gaat reorganiseren. De klappen vallen bij het Franse deel van de luchtvaartmaatschappij. De Nederlandse vakbonden is beloofd dat de reorganisatie geen gevolgen heeft voor het personeel van KLM en Transavia. Die maatschappijen doen het redelijk. Air France leidt zwaar verlies. Om te bezuinigen worden de lonen van het Air France personeel bevroren en verder worden investeringen ter waarde van 1 miljard euro geschrapt. Air France KLM moet concurreren met de goedkope prijsvechters in de luchtvaart. De Amerikaanse minister van Defensie belooft dat de mariniers... die op de lichamen van drie gedode taliban-strijders hebben geplast... worden gestraft. Minister Panetta noemt hun gedrag uiterst betreurenswaardig. Hij heeft de commandant van de mariniers... en de commandant van de NAVO-troepen in Afghanistan gevraagd... om uit te zoeken wie de mariniers zijn. De Afghaanse president Karzai spreekt van een volstrekt inhumane daad. Ook hij wil dat de mariniers gestraft worden. De PvdA vindt de uitspraak van koningin Beatrix over de hoofddoek politiek gevoelig. Tijdens haar staatsbezoek aan Oman noemde de koningin het onzin... dat een hoofddoek in die regio symbool is voor de onderdrukking van vrouwen. Dit is niet in lijn met wat het kabinet tot nu toe zegt... en al helemaal niet met wat de PVV zegt, al dus PvdA-kamerlid Recours. Hij vindt dat in sommige gevallen een hoofddoek best op onderdrukking kan duiden... De regeringspartij CDA is het eens met de koningin. Kamerlid Smilde heeft zich er helemaal niet aan gestoord. De VVD wil niet reageren en de PVV heeft er ook nog niets over gezegd. 1 miljoen mensen hebben zich aangemeld voor Amber Alert. Zij krijgen van de alarmdiensten een berichtje... zodra de politie met spoed op zoek is naar een ontvoerd of vermist kind. De miljoenste aanmelding kwam van een negenjarig meisje... dat zich via Hives had geregistreerd. In Nederland is het systeem sinds 2008 elf keer ingezet... en in meer dan de helft van de gevallen werden de kinderen levend teruggevonden. Het kabinet is niet van plan alsnog excuses aan te bieden... voor de houding van de Nederlandse regering... tijdens de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. In een boek over de jodenvervolging... pleiten de oud-minister zalm en borst voor excuses... en de PVV sloot zich daarbij aan. De partij noemt de houding van de Nederlandse regering... destijds passief en slap... Volgens premier Rutte is er geen breed gedragen advies. Dat zou moeten leiden tot excuses. Het best verkochte boek van vorig jaar is Het familieportret van Jenna Bloem. Er werden ruim 260.000 exemplaren van verkocht. Zo blijkt uit cijfers van brancheorganisatie CPMB. Op twee staat Sonnyboy van Aniette van der Zeil en op drie Zomerhuis met zwembad van Herman Koch. In de top 10 staan zes boeken van Nederlandse auteurs. Dat is het hoogste aantal sinds 1999. De extra gratis kaarten die voetbalclub Ajax eerder vandaag beschikbaar stelde voor de bekerwedstrijd tegen AZ zijn alweer op. De club stelde de extra kaartjes beschikbaar omdat er zoveel vraag naar was, maar binnen 20 minuten waren die er ook doorheen. De club wilde extra stewards oproepen om meer mensen kwijt te kunnen... maar dat lukte niet omdat de wedstrijd overdag wordt gespeeld... en veel supporten dan moeten werken. De bekerwedstrijd moet worden overgespeeld... omdat een Ajax-fan AZ-keeper Esteban had belaagd. Bij het duel in de arena zijn alleen kinderen en hun begeleiders welkom. Hockeyers Steun de Neuer en Taka Takema... zijn gepasseerd voor het Nederlandse team. Bondscoach Paul van As wil ruimte creëren... om andere spelers te laten groeien... De Nooier is Record International en Takema is Strafkornerspecialist. Van As zei dat hij voor de Olympische Spelen wil beschikken over zijn beste team... en dat zijn volgens hem niet automatisch de 18 beste spelers. Het weer vanavond en vannacht in het noorden en noordwesten. Kans op een bui en het koelt af naar een graad of drie. Morgen wisselend bewolkt, het wordt zo'n 7 graden... maar door een frisse noordwestenwind voelt het kouder aan. In het weekend wordt het nog iets kouder en gaat het s'nachts vriezen. Awb Verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn een stuk korter dan normaal. Op donderdag er staat 110 kilometer file. Op een aantal wegen is er wel veel vertraging... zoals in het noorden van het land op de A7 Groningen richting Duitse grens. Tussen Westerbroek en Sappemeer staat 6 kilometer. Er lag modder op de weg. Op de a 20 Amersfoort richting Utrecht staat de langste file... tussen Afrit Maren en de Uithof 11 kilometer. Er stond een auto in brand. De hoofdrijbaan is nog steeds afgesloten. Op de A76 Belgische grens richting Heerden staat tussen Steijn en Spouwbeek, 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De A59 Osrichting Zonzeel is ook dicht tussen knopend Hindham en Rosmalen na een ongeluk. Dan nog een file in Limburg op de A76 van Heerden naar Geleen voor Geleen 7 kilometer. Soms hebben geneesmiddelen bijwerkingen. Meld die bij het Bijwerkingencentrum Larep. Dat houdt bijwerking van geneesmiddelen scherp in de gaten. Dus ga naar mijnbijwerking.nl. Doen. Agnes Kant. Vanavond. Wie is de mol? Spanning, sabotage en avontuur op IJsland. Een nieuwe serie, een nieuwe presentator... en nieuwe kandidaten in een vertrouwde jacht op de mol. Vanavond om half negen bij de Avro op Nederland 1.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 7 over 6, goedenavond. Zojuist, na het sluiten van de beurs... heeft Air France KLM een reorganisatie aangekondigd. Nodig naar zware verliezen bij de Franse tak van het bedrijf. Wat betekent dat voor het Nederlandse deel, KLM en Transavia? U hoort het zo. Tandartskosten voor kinderen die moeten volledig worden vergoed. Dat laat minister Schippers van Volksgezondheid weten vanuit Amerika. Sinds 1 januari hebben de drie grootste verzekeraars... Achmea, VGZ en CZ... een maximumvergoeding ingesteld voor tandartsbehandelingen. Als een tandarts duurder is... Dan moeten de ouders dus bijbetalen. Nou, dat wil Schippers niet. Het druist ook in tegen de wet. Zij dreigt zelfs de proef met vrije tandartstarieven te beëindigen. Rob Barnasconi is voorzitter van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde. en ook tandarts in Beverwijk. Goedenavond. Goedenavond. Het komt dus voor dat bij tandartsen de prijzen hoger zijn. dan de vergoedingen die de verzekeraars willen betalen. Waar komt dat verschil door? Nou ja, wat wij natuurlijk ontzettend belangrijk vinden met de minister... is dat die toegankelijkheid uh, van de mondstof voor de jeugd gewoon niet in gevaar mag komen. Dus, dus, dus daar zijn we het volledig met haar uh, over eens. Dus die moet inderdaad ook wat ons betreft gewoon 100% worden uh, vergoed. En betekent dan dat de tandartsen dus de tarieven gaan aanpassen aan die van de verzekeraar? Uh, we, uh, we weten uit onderzoek dat de kosten voor de mondstof voor de jeugd niet of nauwelijks uh, omhoog zal zijn... Uh, zal gaan per, per 1 januari uh, jongstleden. Je ziet ook grote verschillen tussen verzekeraars. Mensen vergoed dus uh, wel 100% en drie grote anderen niet. Maar er zijn ook kleinere verzekeraars die dat wel doen. En die sluiten dus aan bij de mening van de minister dat in de basisverzekering 100% uh, vergoed moet worden. Ja, nou, maar u legt het dus eigenlijk bij de verzekeraars. Uh, die moeten zich aanpassen aan de tandartsen en niet omgekeerd. Nou ja, wat je ziet is dat sommige verzekeraars die leggen dus maxima aan tot waar ze vergoeden. En bij sommige verzekeraars zijn die maxima zelfs lager dan het niveau van vorig jaar. Dus als de... wat ik zeg, als de kosten van mijn mond zo hoog, niet of nauwelijks omhoog gaan... zelfs dan eh, betekent dat... bij die verzekeraars, niet bij allemaal... de eigen bijdrage ook in de basis zal gelden. En dat is een slechte zaak. We zijn er ook echt op tegen. En we zouden graag met verzekeraars... maar ook met de NZA... En ook met de minister in gesprek willen, want uh, dit is uh, uh, slecht voor de, voor de jeugd. En uh, we willen er alles aan doen om dat te voorkomen. Ja, dan, we kunnen het gelijk doen. marie Jose van Gardingen van zorgverzekeraar CZ is namelijk aan de lijn. Goedenavond. Ja, goed. Goedenavond. En hoe zit dit uh, bij CZ? Want voor minister Schippers uh, moet alles vergoed worden. Wat gaat dat voor CZ betekenen? Ja, overigens die informatie... Uh, ik denk dat minister Schippers daarbij ook uh, in gedachten heeft gehad... dat wij als verzekeraar uh, contracten afsluiten met tandartsen waardoor je tot redelijke, redelijke tarieven kunt komen. Op dit moment is het zo dat tandartsen met ons eigenlijk nauwelijks tot niet zaken doen. Dat zou dan eh, impliciet inhouden dat tandartsen in principe alles kunnen vragen wat ze willen en dat wij het moeten betalen. Uh, het hele experiment rondom de vrije prijsvorming, daarbij is ook een van de voorwaarden natuurlijk, dat je kunt onderhandelen over prijzen. Als wij moeten betalen wat de tandarts vraagt en wij kunnen daar niet over onderhandelen in een uh, fase in, in, uh, dat, we, dat we met z'n allen op de prijs moeten letten, want een van de voorwaarden is ook dat de prijzen niet te veel mogen stijgen. Ja, dat lijkt me geen wenselijke ontwikkeling, maar als ik hoor dat de prijzen niet stijgen dan zullen ook de vergoedingen uh, waarschijnlijk gewoon binnen de vergoedingen vallen zoals wij die stellen. Uh, echter, wij zien wel uh, toch uh, prijsstijgingen waarbij we zeggen, uh, dat zit er echt wel boven. Ja, meneer Barnesconi, dat ja. betekent dus uh, meer open, uh, openhouding naar de verzekeraars uh, onderhandelen en samen tot één goede prijs komen. Nou ja, we zijn, we zijn ook niet principieel tegen het, uh, het tekenen van contracten met verzekeraars. Wat we wel vinden is dat een contract uh, echt een evenredig contract moet zijn. Dus niet alleen ...zeg maar positieve uitkomsten voor verzekeraars... ...maar ook voor de uh, zorgverleners... ...en met name ook uh, voor de patiënten. En als je nou ziet dat sommige, verzekeraar qua, uh, sommige verzekeraars... ...qua maximum onder het niveau van vorig jaar zitten... ...ja, dat is, leidt er bijna op dat verzekeraars bewust bezig zijn... ...om dit experiment vroegtijdig de nek om te draaien. En dat vinden we jammer, want het experiment heeft juist voor patiënten enorm positieve effecten. Herkent u zich daarin, mevrouw van Gardingen? Nee, ik herken me daar niet in. Wij hebben uh, vorig jaar, voor het einde van het jaar, aan onze verzekerden laten weten waar zij recht op hebben. Dat horen we ook volgens de wet te doen. Toen was er nog heel weinig over bekend waar de tandartsen mee zouden komen. Dus we hebben ons gebaseerd op alle informatie die wij toen hadden. Wij denken dat we daar een set marktconforme goede tarieven hebben... Um, ja, en, en uh, daar, daar uh, denk ik dat we ook gewoon goed met elkaar aan tafel kunnen. Alleen ja, als standaards met ons geen zaken doen, ja, dan, dan valt er niet te onderhandelen. Dat is wel een van de voorwaarden, ook voor slagen van, uh, van dit experiment. En als je niet kunt onderhandelen, maar gewoon moet betalen wat de standaard vraagt. Dat lijkt me geen wenselijke situatie in een, in, een, uh, in een jaar dat je ook op de centjes moet letten. Ja, ik, ik hoor uh, de bal heen en weer gaan, hè? van verzekeraars naar tandartsen. Ja. Uh, mevrouw Schippers is duidelijk, die zegt als ze hier niet goed uitkomen, nou, dan is het afgelopen met dit experiment. Hoe zou u dat vinden van, van CZ? Nou ja, kijk, wij, wij willen graag uh, contracten sluiten en aan, aan tafel. Dan kun je ook komen tot prijzen die redelijk zijn, waarbij uh, je, je ook voor de klant... Kijk, onze klant willen wij natuurlijk niet dat hij die, die de dupe van is. Maar het kan ook niet zo zijn dat een tandarts een tarief vraagt uh, waar wij geen enkele invloed op hebben. Wat wij moeten betalen, dat gaat uiteindelijk in de premie volgend jaar weer uh, uh, teruggerekend terug worden. Ja. Ik denk dat dat geen wenselijke situatie is waarin elk ministerie en elke burger op zijn centjes moet letten. En uh, dat een tandarts in principe kan vragen wat hij wil en dat wij het moeten betalen. Ja. De, de minister zegt dit waarschijnlijk met, uh, in, het, in het hele kader dat er dus ook onderhandeld wordt. Die positie hebben we niet. We, staan, uh, we hebben geen onderhandelingspositie met de tandartsen. Meneer Barnusconi, nee, dat, dat punt is duidelijk. Meneer Barnusconi, tot slot, uh, gaat dat gesprek plaatsvinden? Wordt er meer onderhandeld binnenkort? Nou, je hoort de verzekeraars heel duidelijk praten over contracten, contracten, contracten. Waar het ons om gaat is onze vertrouwensrelatie met onze patiënten. En die zullen we op geen enkele wijze, dus ook niet door een nieuw systeem en ook niet door de opstelling van verzekeraars in gevaar brengen. En uh, dat is net het mooie van het nieuwe uh, systeem. Dat er heel veel inhoudelijke voordelen zijn uh, voor de patiënten. En ik doe een beroep op de hele beroepsgroep. En dat blijkt ook zo te werken. Dat wij verantwoord omgaan, maatschappelijk verantwoord omgaan met onze uh, Prijsstelling en verwacht dus ook van verzekeraars dat ze daar op dezelfde manier mee omgaan. Maar als je kijkt naar die aanvullende pakketten, premie is behoorlijk omhoog gegaan, aanspraken zijn behoorlijk omlaag gegaan. Praat je feitelijk over uh, ja, slechtere wijn en duurdere zakken. En dat is nou echt de situatie die nu ontstaat. Niet bij alle verzekeraars, maar wel bij de drie grote die u net uh, noemden. Wij, wij, zien heel wij zullen dit. Ik ga het de pijl, afronden. De erin dat uh, ja. de tarieven. ...dat de, die echt omhoog gaan. Goed, en, mevrouw en, Van Gardingen, ik is, wou het hierbij laten. En meneer Bardusconi, wij zullen dit nauwlettend volgen... ...hoe dit verder gaat tussen tandartsen en verzekeraars. Hartelijk dank in ieder geval dat u bijna aan de telefoon kwam. U ook bedankt. Goedenavond. Okay. Dag. Als een bedrijf vlak na het sluiten van de beurs... plotseling een persconferentie uh, organiseert... dan betekent dat meestal geen goed nieuws. Uh, vliegmaatschappij Air France, KLM, deed dat zojuist. Op het hoofdkwartier van KLM in Amsterdam... een persconferentie over de toekomst van het bedrijf. Daarbij was onze verslaggever Edwin van den Berg. Edwin, hoe ziet die toekomst eruit? Ja, uh, Goedemiddag Tim vanuit het KLM hoofdkantoor in Amstelveen waar die persconferentie inderdaad geen minuut te vroeg begon om niet voorbeurs het nieuws bekend te maken. Het nieuws dat uh, die groep KLM Air France er uh, het over eens is dat er moet worden gesneden in de investeringen. De schulden lopen te veel op en daarom is er uh, uh, besloten om de komende jaren geen 6 miljard maar bij elkaar 1 miljard minder euro te investeren in onderhoud, in nieuwe toestellen en dat betekent dat de KLM en Air France om die concurrentiepositie goed te houden... ...met die prijsvechters in die luchtvaart... Uh, ...meer capaciteit wil halen uit de bestaande vloot, uit het huidige... Personeelsaantal en dat betekent dat er bijvoorbeeld door de KLM kritisch gekeken gaat worden naar het aantal vrije dagen dat uh, het personeel heeft na een lang gemaakte vlucht. Dat er wordt gekeken naar het misschien fuseren van een aantal overkoepelende diensten in Amsterdam en in Parijs. En zegt KLM-directeur uh, Peter Hartman: er vallen geen ontslagen, maar we gaan wel kijken of de hoeveelheid flexibel. Personeel, dat is nu zo'n 7% van, uh, van het aantal werknemers, dat dat minder kan. De echte pijn wordt geleden in Parijs... want voor uh, alle personeelsleden bij Air France... komt er de komende twee jaar geen loonsverhoging. Voor de KLM'ers komt er loonmatiging. Ja, Edir de van de Berg, dank Straks, de Braziliaanse overheid is zeer ruimhartig... met de compensatie voor vrouwen met ondeugdelijke borstimplantaten... Hey, twee Gerzen bij de AWB, Een klein bruggetje dan maar, de files. Ja. Uh, 90 kilometer file staat er in totaal. De meeste dagelijkse files zijn korter dan gebruikelijk. Er staat wel een erg lange file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... tussen afrit Maaren en de Uithof, 11 kilometer. Daar stond een auto in brand. De hoofdrijbaan is nog dicht. Verkeer richting Utrecht. Kan omrijden vanaf Knop het Hoevelaken via Hilversum. Op de A59-os richting Zonsdeel is een ongeluk gebeurd. Tussen Drunen en Waalwijk staat 7 kilometer file. En in Limburg staat op de A76 Belgische grens richting Heerlen. Tussen Stijn en Spouwbeek 6 kilometer. Dat komt ook door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucela Carasso en Tim Overdik. Veerboot de Monnik is vastgelopen op de Waddenzee. Dat schip was onderweg van Lauwersoog naar Schiermonnenkoog. Zo'n 60 passagiers zitten erop en die kunnen geen kant op. Ger van Lange is directeur van Wagenborg Passagiersdiensten. Dat is de eigenaar van de Veerboot. Goedenavond. Goedenavond. Hoe, hoe is dat schip aan de grond gelopen? Het schip was onderweg van Lauwersoog naar Schiermonnikoog En de vraggeul uh, is uh, geïnfecteerd geraakt door de storm van vorige week... Een van de zandplaten uh, die normaal aan de ene kant van de vaakul ligt... die is wat gaan wandelen en daar is het schip opgevaren. Ja, en de passagiers aan boord, hè, die zitten daar nu. Hoe lang moeten ze daar nog zitten, denkt u? Wij verwachten rond half tien, tien uur uh, los te komen van de zandbank. Waarom haalt u die mensen niet gewoon van het schip? Nou, dat zou een uh, uh, extra gevaarlijke situatie uh, uh, doen ontstaan. En de mensen zijn warm, stabiel... ...op de hoogte en worden voorzien van eten en drinken. Dus dan gaan we geen extra risico's lopen. En nu gewoon lekker even een kaartje leggen de komende uren. Ja, daar komt het wel op neer. Voorheen uh, was dat heel erg gebruikelijk op die Waddenzee. De laatste jaren komt dat wat minder voor. Maar dit is natuurlijk wel even wennen. En vandaar dat, uh, dat we de mensen goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ger van Lange, directeur van Wagenborg Passagiersdienst. Dank u wel en succes vanavond met het lostrekken. Dank u Dag. Dag. Nieuws van het boekenfront. Heldere hemel is de titel van het Boekenweekgeschenk van de Vlaming Tom Lanois. Het geschenk zal voor het eerst ook in Vlaanderen worden verspreid. Dat werd bekendgemaakt door Eppo van Nispe, directeur van Boekenweekorganisator CPNB. Voorafgaand aan deze mededeling las Nico Dijkshoorn een brief uit Verder Alles Goed, zijn Boekenweek-essay. Hoe sluit je zo'n brief af? Ik weet het niet. Ik gok maar wat. Het gaat je goed. Dat hoor je, geloof ik, te zeggen als je iemand een vriendschap opzet. Of is het: het gaat je goed, mijn vriend. Het gaat je goed, mijn vriend. Dag, vriend. Het was prachtig. Jij bent erbij geweest. Verder alles goed. Groeten, scheut. Nico Dijkshoorn beëindigt een vriendschap in de week dat het. Niet zo'n feest lijkt te zijn ook voor selecties. waar toch heel veel vrienden van het boek binnenlopen elke week. Apple van Ispen. Ja, en Godzijdank volgens mij nog steeds. En dat uh, wat ons betreft, uh, voor de ik weet, zal het ook zo blijven. Maar is hier een kwestie van mismanagement of is het tekenend voor de situatie van de boekhandel in Nederland? En Vlaanderen misschien ook wel. Nee, het is niet tekenend voor de situatie in de uh, in boekhandel. En Over mismanagement kan ik echt niks zeggen. Daar heb ik totaal geen verstand van hoe dat uh, zou zijn geweest. In Vlaanderen ligt een nieuwe markt, als het al niet zo was, maar... In ieder geval is die geopend. Nieuwe Vrienden met Tom Lanois als schrijver van het Boekenweekgeschenk. Ja, nou dat ah, is natuurlijk heel fijn iemand als Tom Lanois. Een, een erkend goede auteur voor Nederland en uh, Vlaanderen. Maar het is gewoon sowieso mooi dat je die, ja, de, ik zeg maar de, de, de Vlamingen erbij hebt. Het is uh, voor mij een volstrekt logische stap uh, die we hebben gemaakt daarin. En het heeft niet meer te maken met een grotere markt, maar meer dat daar gewoon 23 miljoen mensen dezelfde taal in, in principe spreken. En ja, dat is toch mooi als je daar iets mee kan delen. Dat is toch het belangrijkste, hè? zoveel mensen die, die taal beheersen. Of denk jij toch ook in termen van markt? Die twee sluiten elkaar niet uit. Maar ik zou toch willen, en dan ben ik toch een soort nobele buitenstaander... met een designbril... Uh, de, de, de Nederlanders toch nog eens proberen, misschien luisteren ze mee als ik het zeg, dus proberen van te overtuigen om eens te kijken naar hoe een fantastisch fenomeen dat Boekenweek is. Wij zijn er al lang jaloers op. Uh, het kon niet georganiseerd worden. Het opent zich nu alvast voor ons, in dat hoge cijfers, met, met meer dan 60.000 exemplaren. Mm -hmm. Wij zitten nog altijd met een iets meer uh, groeiende markt, maar we willen alleen maar zeggen hoe de toestand vroeger was. Vlaanderen en Nederland zijn nu pas de afgelopen jaren wat dat betreft naar elkaar toegegroeid. Vrienden. Ja, maar ik heb nog net gehoord, ik wist het niet van die van die boek, die keten, want dat is, dat is mijn nieuw. Maar ik wil toch, voor mij al die jaren, ik ben al 30 jaar schrijver. Je gaat in Nederland naar het kleinste gehucht. Je hebt goede boekhandel en een goed antiquariaat. Dat is uniek ter wereld. Dat zie je nergens anders. Ik kijk nou zo uit naar die hele tournee die ik mag maken. Dat ik ook dan in de sporen van Hugo Claus en ook een beetje Marnik Schijzen en Lampen... waar ik nog niet zo'n fan van was... Die Klaus wel. Maar dat ik dus tegelijkertijd die twee dingen mag doen. Dat is het boekenweeksgenk schrijven en dat het nu met mij begint. Dat we hopelijk die twee bij elkaar kunnen brengen. Want natuurlijk is het een markt. Natuurlijk moeten selecties ook, wat dat betreft, moeten mensen als je werkelijk wil steunen, ga boeken kopen. En steun nou bij deze boekenweek. Ik ben een kind van de middenstand. Mijn vader was slager. Ga nou naar die boekhandel. Want hij moet het hebben van jou. Dit is nou echt... Volgens mij na, na de bitterbal uh, het Koningshuis en de Elasteden-tocht. één van de grote monumenten van Nederland. Nou, ik kom dit mee stutten. Met veel plezier. Heldere hemel heet het dan. Gebaseerd op een uh, historische gebeurtenis. Russische mig die neerstort op 4 juli 1989 op Belgium. Onbemand. Ja. Ja. Aan het eind van de Koude Oorlog. Ja. Heb je dat geschreven omdat hij ook een deel over Nederland is gevlogen? Nee, omdat het, uh, het is toevallig wel zo is. Uh, het had neer kunnen slaan in, in Nederland. Er zijn ook de onderscheppende vliegtuigen van Nederland. Dus het bracht wat dat betreft Nederland en Vlaanderen ook mooi samen. Maar mocht het nou gebeurd zijn ergens in de binnenlanden van Hongarije... blijft het nog altijd een ongelooflijk niet bij elkaar te verzinnen feit dat in de hoogtijdagen nog altijd van de Koude Oorlog, waarbij je denkt, er moet niet het minste gebeuren of de hele boel ontploft, dat er een vliegtuig een uur lang over het vijandelijke grondgebied kan vliegen. Niemand weet ergens vanaf. Het blinde noodlot Stel je, we zitten hier gewoon te praten, opeens knalt er een, een vliegtuig binnen. In de Bijlmer is er ook wel eens een vliegtuig gevallen, maar dit is in retrospect wat men noemt de Black Swan. Het is een gebeurtenis waarvan je pas achteraf denkt... Wat een, een symbolisch teken aan de wand was dit eigenlijk. Tom, dan in gesprek met Jeroen Wielaert. En de Boekenweek, zoals u weet, is in maart. Vrouwen in onder meer Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië... kunnen de borstenimplantaten van PIP, PIP, kosteloos laten verwijderen. Vandaag werd bekend dat de Braziliaanse overheid nog een stapje verder gaat. Correspondent Marion van Rooijen vanuit Brazilië. Marion, wat heeft Brazilië besloten als het gaat om die implantaten... De regering heeft besloten dat... Uh de frauduleuze siliconenborsten niet alleen gratis kunnen worden verwijderd... maar dat ze ook gratis er weer nieuwe vrienden plaats krijgen. En dat is onder druk van de vrouwelijke president Dilma Rousseff... van Brazilië besloten. Want zij vindt dat het een kwestie van nationale volksgezondheid is. Ook om, om, om ze niet dan uh, uh, met lege zakjes te laten zitten, zeg maar. Uh, trouwens, ik moet even bij opmerken, je had het over pip. Hier gaat het over Franse pipborsten... En over Nederlandse borsten, die allebei dus vergoed worden. De Fransen, die zijn van die voormalige slager, zeg maar... die zijn implantaten vulden met siliconen voor de autobandenindustrie. Maar er is dus ook een Nederlands uh, bedrijf, rofielborsten worden dat genoemd... een, Bra een Brabants bedrijf dat van die Fransman betrok... En uh, ja, onder een eigen merk, namelijk M-implants, die borsten op de, op, op de markt bracht. Maar goed, dus die twee merken worden nu, vanaf vandaag, op kosten van de Braziliaanse staat, van, ja, zeg maar het ziekenfonds, gratis uh, verwijderd en vervangen. En is dat een grote operatie in Brazilië? Zijn er veel vrouwen die zo'n implantaat hebben? Ja, ik bedoel... Uh, uh, <lacht> Het is, het, is, het is de hoofdstad of het hoofdland van, uh, van, van implantaten, plastische chirurgie. En het is, het is dus niet zoals het in, in, in Nederland gaat: dat je daar een beetje uh, stiekem over doet. Nee, hier is het. Uh, plastische chirurgie onderdeel van de cultuur. Echt niemand schaamt zich er ook voor. Overal op televisie zitten vrouwen gewoon opgetogen te vertellen hoeveel cc's ze nou weer erin hebben laten zetten. In hun borsten of in hun billen. Ook een belangrijk lichaamsdeel hier. En met carnaval is er altijd een tekort. Nou en nu vreest men met de inbeslagname van die pip en rofielimplantaten dat het uh, tekort dit jaar alleen nog maar zal toenemen. God, dat zijn toch inderdaad hele andere uh, problemen dan hier, hier in Nederland, in ieder geval op andere schaal. Marion van Rooijen, dank je wel voor jouw verhaal vanuit Brazilië. De problemen dan op de huizenmarkt. Uh, wie weet wordt er helemaal niet op gesproken... tijdens de nieuwjaarsreceptie die Rotterdamse makelaars op dit moment hebben. Joris van der Kerkhof is daar al de hele middag aanwezig. In het licht van het nieuws, uh, Joris, dat de NVM het bekend heeft gemaakt... dat vorig jaar flink minder huizen werden verkocht. De voorzitter, volgens mij, heeft zojuist gesproken. Was hij optimistisch? Nee, 2011 moeten we maar snel vergeten. En voor 2012 uh, is het ook uh, een somber verhaal, uh, zei hij. Uh, de Europese crisis, uh, consumentenvertrouwen wat terugloopt... en die overdrachtbelasting uh, die weer in de oude vorm uh, terug gaat keren... zodat uh, uiteindelijk het, het, het, huis, het kopen van het huis ook weer een paar procent uh, duurder uh, wordt... Uh, maar uh, ze zijn wel bezig met het verzinnen van allerlei uh, nieuwe dingen. Dat begint klein, Openhuizenroutes die er zijn uh, op zaterdag. Er komen nu ook openhuizen avonden. Dus dat je gewoon s'avonds in het huis van je dromen... waar je nooit hebt willen durven kijken, uh, dat je daar gewoon uh, vrij uh, langs kunt komen. Uh, met zalm, met roomkaas, wat zit er nog meer op? Ik heb hier een, uh, een crostini met zalm. Ik heb een crostini met geitenkaas en honing. En ik heb een crostini met kapatje. Nou, voor al die mensen daar, die hebben het nodig in ieder geval. Eh, wijn, bier, maar ook gewoon eh, heel veel fris. En niet eens alleen maar mensen met een krijtzeepak. Eh, er zijn ook eh, gewone pakken. Zo dadelijk eh, de kunsthal waar de receptie gehouden wordt weer uit. Rotterdam uitrijden. En als je dan eh, langs de Maas rijdt, dan zie je eh, aan de rechterkant de Maas... maar aan de linkerkant heel veel bordjes te koop staan. Als je dan doorrijdt, Tim, en dan links of rechts afslaat... Dan uh, kom je in Capelle naar IJssel. En misschien zijn er ook wel heel veel huizen te koop. Dat gaan we eens even vragen aan de man die zit te wachten. Joris van der Gerver. In ieder geval bedankt vanuit Rotterdam. Want ah. u raadt het al. Joost Eertmans zit te wachten. Tim en ik wensen u een uh, heel goede avond. Goed weekend ook. En uh, dan gaan we naar Joost. Joost in Capelle. Lucella, dat klopt. Jij zit in Hilversum. Uh, en dat schept weer een brug uh, naar de uh, avondspits. Wij gaan uh, van start zo direct. We weten inmiddels dat het vertrouwen in elkaar... en dat gaat over de laatste tien jaar, enorm is gestegen. Dat bedoel ik elkaar als medemens. Dat heeft het uh, CBS uitgerekend. De afgelopen tien jaar is alles, ja, misschien behalve het CDA... Uh, wat daar hadden we het gisteren in ieder geval over... is het vertrouwen, is het vertrouwen toegenomen. 67% vertrouwt elkaar. En ook de instituties die worden steeds meer vertrouwd... ondanks de polarisatie of misschien wel dankzij de polarisatie in die politiek... Maar de vraag is: is het allemaal wel terecht, dat vergroeide dat vertrouwen? Een beetje argwaan, zeker ten aanzien van die instituten, lijkt mij juist heel goed. Wat vindt u hiervan, luisteraars? Als u dat hoort, een gezond stuk wantrouwen is, wat mij betreft, beter dan naïef zijn. Laat die even op u inwerken, dan komen we bij u. Op 0800 komt u ook bij mij. Uh, dat is een gratis telefoonnummer van Avondspits. U kunt meedoen aan de discussie. Een gezond stuk wantrouwen is beter dan naïef zijn. Komt u maar bij ons zometeen. Hashtag WNL kan ook gebruikt worden trouwens. Hashtag Eerdmans dat kunt u op Twitter laten weten. We zijn er, direct na het NOS Journaal. Dus zometeen na hal 7. Tot zo.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 Air France KLM gaat reorganiseren. De Franse tak leidt zwaar verlies en om te bezuinigen worden de lonen van het Air France personeel bevroren. De vakbonden in Nederland is beloofd dat de reorganisatie geen gevolgen heeft voor het personeel van KLM en TransAvia. Die maatschappijen doen het redelijk. Minister Schippers dreigt de proef met vrije tandartstarieven stop te zetten. Verzekeraars hebben namelijk maximum vergoedingen vastgesteld voor tandartszorg voor kinderen, waardoor ouders mogelijk zelf moeten bijbetalen. Schippers zegt dat het uitgesloten is dat mensen moeten bijbetalen voor iets dat in het basispakket zit. Op de Waddenzee is een veerboot met 60 passagiers... vanmiddag vastgelopen op een zandplaat. Volgens de rederij duurt het waarschijnlijk tot een uur of tien vanavond... voordat de veerboot weer kan va gaan varen. Dan is het water weer hoog genoeg. En fractievoorzitters uit de Tweede Kamer... hebben de afgelopen dagen in Afghanistan doorgebracht. Ze brachten een bezoek aan de trainingsmissie. Volgens delegatieleider Van Beek... hebben de Kamerleden veel respect voor het werk van de Nederlanders. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Marco Vroef. Wisselend bewolkt is het buiten, betekent dat er opklaringen zijn. Maar vooral in het noorden van het land kan vanavond en vannacht ook nog wel een enkele bui vallen. Temperaturen gaan in het binnenland omlaag naar 2 graden. In de kustgebieden is het iets minder fris. En dan morgen maxima van een graad of zeven. Dat is nog net iets te warm voor de tijd van het jaar. Maar het eh, extreem zachte weer, dat laten we echt wel achter ons. Het weerbeeld ziet er eigenlijk best vriendelijk uit. Met zonnige momenten. Het blijft droog. En de wind gaat in de loop van de dag steeds verder afnemen. De dagen die volgen zijn heel rustig wat wind betreft. Een prachtig weekend met flinke zonnige perioden. Zaterdag is het 6 graden. Zondag een graad of 5. En in de tussenliggende nacht gaat het kwik onder nul. 1 of 2 graden vorst op de meeste plaatsen. En ook na het weekende blijft het voorlopig droog en koud. AMB-verkeersinformatie: er staat nog 60 kilometer file. De meeste dagelijkse files zijn korter dan gebruikelijk. De files die opvallen op de A2 Eindhoven richting Maastricht: staat tussen Borren en Heide 5 kilometer file. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Afrit Haarlem Zuid: 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht voor de Uithof 4 kilometer. Er stond een auto in brand, maar de rijstroken zijn weer open. De A59 Os richting Zonzeel tussen Drunen en Waalwijk 6 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En in Limburg staat op de A76 Belgische grens richting Heerlen... tussen Stijn en Spouwbeek 6 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1, WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Een gezond stuk wantrouwen is beter dan naïef zijn. Goedenavond uit een gisteren. gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Statistiek... blijkt dat het vertrouwen in de medemens de afgelopen tien jaar fors is gestegen. We zijn steeds positiever over elkaar gaan denken. We hebben ook veel meer vertrouwen gekregen in politici, in de politie en in de rechtelijke macht. Het vertrouwen neemt gestaag toe sinds de fortuyn van 2002. Ik zeg u, dat is gewoon heel goed nieuws. De hele economie en ook de politieke sector draait per slot van rekening om vertrouwen. Maar ik stel voor dat we het optimisme wel blijven combineren met Hollandse nuchterheid... Om u aan het denken te zetten, even wat zaken en medemensen... die wat mij betreft wat meer, met wat meer wantrouwen tegemoet hadden kunnen worden getreden. De invoering van de euro, weet u nog? De katholieke kerk, graaiers in de publieke sector... liegende politici die ons verkocht hebben aan de heilstaat van de Europese samenwerking... en het multiculturele drama. De Grieken, een beetje wantrouwen tegen hen had zeker ook geen kwaad gekund. Of onze rechters, denk even aan Lucie de B, de Schiedammer parkmoord en de Puttense moordzaak. Kortom, genoeg affaires die aantonen dat al te goed ook buurmans gek is. Ik vind vertrouwen belangrijk, maar het moet wel eerst verdiend worden. Een gezond stuk wantrouwen is dus beter dan naïef zijn. Bel BNL, 0800 1121. Dat kunt u bellen, dus 0800 1121 om binnen te komen hier bij Avondspits van WNL. Kunt u kunt ook twitteren, het wordt al gedaan, dat doet u op hashtag WNL of hashtag Eerdmans. zegt Eerdmans eens, je moet sowieso de politiek wantrouwen. Veel te veel eigenbelangen, doe mij maar een zakenkabinet met onafhankelijke deskundigen. En Peter zegt, ik ga uit van het goede in de mens, dat kun je naïef noemen, zo ervaar ik dat niet. Uh, dan zegt Jacob van Dijk... Eens gezond wantrouwen is prima en zelfs noodzakelijk om je te handhaven in deze maatschappij. Wat vindt u? Vindt u dat je ja, vooral moet vertrouwen op de instanties en ook op je medemens? Ga uit van het positief of moet je beginnen met een kleine dosis sepsis? Dat hoeft helemaal niet onvriendelijk te zijn, maar wel met een klein beetje wantrouwen... om vervolgens het vertrouwen ook te kunnen incasseren... En dat lijkt mij in ieder geval wel beter dan het puur goedgelovig zijn. Want dan loop je meestal in je eigen valkuilen. 0800 1121 kunt u bellen. Dan zit u hier bij Avondspits. Dat doet Dirk-Jan Geloudemans. Eén avond. Dag Joost, Dirk-Jan. Ja, ik vind het heel simpel. Ik, kan ik jou vertrouwen, Joost? Ja? Hè, ben jij iemand die allemaal onzin zet uit de kamer, Of ben je een betrouwbaar persoon? <laughs> dat zal de... in dus, feite zeg je, ik ben een onbetrouwbaar persoon. Nou, of wat betrouw? is daar mis mee? Als je daar nou eens van uitgaat... Dus dat, dus alles wat jij vertelt, moet ik gaan checken of dat klopt. Dat betekent dus dat wij in feite met heel de Nederlandse bevolking. zijn tijd beschikbaar stellen aan een omroep. Je wij moeten gewoon kunnen vertrouwen elkaar. En als je een leugenaar bent en je valt door een mand. ja, je wordt de gek is anders. Maar als je mensen niet meer kunt vertrouwen. dan houdt het echt op. Nee, dat is je moet natuurlijk. Ja, maar Dirk-Jan, dat klopt. Alleen het punt is natuurlijk niet dat je moet beginnen met. van wat die man die klets uit zijn nek. Want dan zijn we bij de bakken en overal heel snel uh, klaar. Alleen. Ja. Je mag wel uitgaan van een stukje gezonde afstand, denk ik. Waarbij, als je iets van een andere, Als jij een auto gaat kopen, dan begin je toch ook niet met totale overgave aan zo'n uh, autohandelaar? Dat moet toch eerst verdiend dan, worden? Je kunt wat hij al vertelt, dan kun je gewoon kijken. Je kunt het vergelijken, je kunt het toetsen. Maar je hoeft niet met mensen mee mensen zaken te gaan doen. Met, uh, op iemand zijn blauwe ogen wat hij vertelt, Dan kun je het toetsen. Maar als iemand mij iets vertelt, die moet alles opnieuw gaan toetsen. En ik krijg daar niks voor terug. en denk ik, nou, zo wil ik helemaal niet in de wereld staan. Nee. Als ik jou kom, wil ik zeker weten, je bent een betrouwbaar persoon. Je hebt geen gevolgen achter je Hij zit en denk, pang, pang Dirk-Jan weg ermee. Nee, Dirk-Jan, ik vertrouw, ik zo op, het oog, op het eerste oog moet ik zeggen, vind ik je wel betrouwbaar klinken. En ik hoop dat ik hetzelfde uitstraal. Ja, ja, de eh, vrouw is er wel mee. De vrouw is er mee. <laughs> Dank je, Dirk-Jan Geloudemans, die dus hecht aan vertrouwen. Wat vindt u? We zijn wel buurmans gek met z'n allen of zijn wij misschien te, te, te wantrouwend? Het is interessant wat u daar zelf van vindt... en of u zelf ook een, een mening daarover heeft... misschien gelardeerd met een eigen voorbeeld... of zegt u nou, die Nederlandse politiek... die kan mij gestolen worden, want ik vind het eigenlijk... een, een groep van mensen die ik nog steeds niet vertrouw. Ik kan u vertellen, de politiek wordt uh, voor 51% vertrouwd. Uh, dat, dat is dus gestegen. De, de medemens vertrouwen we voor 67%... of 67% vertrouwt de medemens. Dat was 58% in 2002, enorm gestegen. En de rechters zitten daar... Met 64 procent. De grootste winnaar van het verhaal is eigenlijk de politie. Die is enorm gestegen. Dat is een tot een totaal van 73 procent. 73 procent heeft vertrouwen in de politie. Nou, u mag het zeggen. 0800 1121. Bent u het met mij eens dat een stuk wantrouwen beter is dan naïef zijn? Ik hoor het graag. Piet van uit Nijmegen, goedenavond. Goedenavond. Uh, goedenavond. Nou, ik ben het heel grotendeels deels met je eens. En ik wil zelfs nog een ding voegen bij de euro, dat is namelijk de PGB. Heeft... Het persoonsgebonden budget. Ja, wat Rut heeft in 2010 zelfs gezegd, jongens, dat wordt een recht voor iedereen. Wordt wettelijk verankerd. Nou, wat zie je wat er in 2011 nog over is van de PGB? Ja, dat, ja, dat heeft... hebben ze moeten slopen. Ja. ja, moeten slopen. Maar ik vind ook, vertrouwen moet je namelijk winnen. Kijk, ja. als ik iemand leert kennen, dan is ze in principe niet te vertrouwen. Want als iemand mij, bij mij zomaar binnenloopt in, in mijn huis, dan zeg je ook wel, ho, weg wees jij. Maar als het een bekende is, dan vertrouw je hem of haar en dan laat je dat. Ik bedoel, dan laat je dat gewoon toe. Met andere woorden, vertrouwen zul je altijd moeten winnen ja. om mensen ja. te leren kennen. Maar nou zegt Dirk-Jan net, die belde in, en die zegt, joh, als het begint met wantrouwen, waar zijn we, hoe ver kom je dan nog met elkaar? Dat is ja, een maar dat heeft te maken met de maatschappij waar we in leven. En het is zelfs bij de bank dat ik mijn bankpasje moet inleveren omdat ik een bepaalde dienst wilde afleveren. Ik zal de bank even niet noemen, anders maken ze reclame. En dan hebben ze gezegd, ja wij willen voor u wel geld pinnen omdat ik dat door omstandigheden niet kan. Maar het betekent wel dat u pinpasje moet inleveren. Kijk, zo ver gaat het dan. Ja, ja. Nee, dat, is, dat is ook zo. Dank, dank je zeer, uh, Piet uh, van Es um, over de, de PGB. Ik, uh, ik noem nog een nummer 081121. Kunt u bellen of u doet het via hashtag WNL, hashtag Eerdbans. Een beetje wantrouwen is toch beter dan naïef zijn. Het CBS kan wel zeggen dat we elkaar meer vertrouwen. Maar we moeten die Hollandse nuchterheid uh, wel bovenaan laten staan. Eddie Vos die zegt, stuk wantrouwen is een stuk beter om de politie niet te vertrouwen. En Martens zegt, mijn motto, vertrouwen is goed, controle is beter. Ja, volgens mij is Capone zeg je altijd, je kunt iemand wel tegemoet treden met een glimlach. Maar het helpt wel als je er een geweer bij laat zien. Dat is er weer ook eentje uit de, de doos. Uh, we, we spreken met Paul Vreugdenheel uit Emmeloord. Goedenavond. Goedenavond Joost, je spreekt met Paul. Uh, ik vind uh, vertrouwen staat aan de basis van alles. Uh, zowel in persoonlijke als zakel zakelijke relaties. En ik vind ook al, uh, ik ga iedereen zeg maar, uh, treed ik tegemoet dat ik hem kan vertrouwen. En als dat later blijkt dat het niet zo was, dan is dat niet fout voor mij. Maar dan is het fout van die andere persoon. En ik ja. merk dat als ik de mensen vertrouw, dat ik daar zelf uh, ja, eigenlijk gelukkig van word. En als ik ga wantrouwen, dat wil ik, uh, daar word ik ongelukkig van. Je wordt er ongelukkig van, dat is... Het... Ja. Ook al blijkt het later uh, verkeerd uitgepakt te zijn dat diegene mij... Uh, ja, noem maar iets verkeerds heeft gedaan, dan alsnog vind ik het fijn om iemand met vertrouwen toe te, te treden. Dus een goed uitgangspunt, alleen dan heb je inderdaad het spreekwoord wat jij niet wil, dat u geschiet doet, dat vooral een ander niet. Dus jij zegt als ik vertrouwen geef, dan krijg ik ook vertrouwen terug. Maar dat is natuurlijk geen, geen, geen wet van, uh, van mede en persen. Nee, maar ik word er niet minder van als ik iemand vervolgens uh, niet vertrouw en het blijkt later alsnog niet zo te zijn. Nou, heb je Griekenland een dus, beetje gevolgd? Uh, nou, ik wou puur uh, houden bij de medemens... Ik ja. vind het allemaal niet zo, maar ik heb vooral uh, gemerkt op het werk of in, uh, in de uh, persoonlijke sfeer... dat het gewoon goed is om iemand te vertrouwen. Daar krijg je veel meer uh, geluk van. Ja, er zijn ook mensen die uit, misschien uit elkaar zijn gegaan in een relatie die dat ook hebben, dat, dat, ja. dat, dat, dat motto hadden, hadden, hadden, en, hadden. Het is maar... de basis van, van alles en als uh, mensen elkaar gaan wantrouwen... Dan, uh, dan kun je beter maar stoppen met alles. Oké, okay, dank, dank voor je verhaal, Paul Vreugdreel. 0811 21. Bent u bij mij eens? Meer wantrouwen, of een beetje wantrouwen, laat ik het zo zeggen, is toch veel beter dan naïef zijn? Johan Jansen zegt Eerdmans: iedere keer als ik vertrouwen gaf, ze gingen, denken, gingen zaken fout. Kortom, alles wat gebaseerd is op vertrouwen is gedoemd te mislukken. Sorry. En hem Nijssen zegt helemaal eens: niet alles klakkeloos aannemen. Een beetje checken moet helaas wel gebeuren. Vindt u, luisteraars, dat dat toeneemt? Dat we meer wantrouwen zouden moeten uh, hebben, omdat. De, de, de wereld zo eigenlijk gemeen is geworden. Misschien wat, wat, wat, wat... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Dat je daarin je vertrouwen toch ziet, uh, beschaamd ziet worden. Heeft u die ervaring, belt u ook in. En u kunt het ook, uh, ook twitteren, dat is helemaal geen punt. To meneer Van der Stelt, goedenavond. Is het er niet mee eens? Goedenavond, meneer Eertmans Nee, ik uh, ben het er niet mee eens. Ik heb, twee, uh, ik heb twee hele simpele dingen. Ik ben al wat ouder en ik heb in mijn leven al veel meegemaakt. en Veel levenswijze. Vertrouwen is goed controle is beter, zei mijn vader altijd al, en ja. dat klopt. En het tweede ding is, verwacht niets van je medemens, valt het nooit tegen, valt het alleen maar mee. En ik heb een, een regiment aan voorbeelden, maar ook andere sprekers moeten uh, bij uw plek in het programma krijgen. Ja, kijken. Dat, dat nee, ja. Ik heb twee voorbeelden, als, je de, als de mens te vertrouwen zou zijn, dan was er geen belastingcontrole nodig, dan gaven we het allemaal heel eerlijk op. Mm -hmm. En in de tweede plaats, als de mensen vertrouwen was... ...we hebben hier regels met elkaar afgesproken op deze planeet... ...en daar hebben we ons aan te houden... ...dan heeft hij toch een politie nodig, om, een apparaat nodig om dat te controleren. En dan, en dan denk ik dus bij mezelf, dan zou dat dus niet nodig zijn. En nee. Ik heb dus een keer, ben een keer aangehouden, had ik ook de gordel niet aan... ...nou, dan, uh, dan, dan uh, overtreed ik de wet, daar staat een sanctie op... ...dat doe ik niet moeilijk over, betaal ik klaar. Toen zei ik tegen die politieagent... ...weet u meneer, er was een heel fijn gesprek... Ik zeg, de ene slechte mens controleert de andere slechte mens. Ja, dan en u vertrouwt u zelf niet zonder navigatie. Mag ik ook uh, aan? wat ik hoorde op de achtergrond wat, wat geroezemoes. Dat, uh... Ik ben onderweg naar België en dan ben ik niet helemaal bekend. En ik vertrouw de navigatie wel, want dat vind ik gewoon gemakkelijk. Ja, nou daar dan heeft u. Kan ik, lekker, kan ik lekker met u bellen? Nou je om iets minder op te letten. <laughs> Heel goed, maar blijf opletten, dat zeg ik altijd bij. Bel, bel, ja, dus bel. Vertrouwen is voor controles bij het ja. nou, dat... verwachten. Verwacht niets, verval het nooit. Precies, deed. de imam die zei het ook, vertrouw op Allah... maar bindt wel altijd je kameel vast. Dat is er ook zo eentje uit, uh, uit die categorie. Dank, dank u zeer. Uh, mag ik vragen... Wim Dorsman, het meer vertrouwen in de rechtspolitiek... bij links alleen maar wantrouwen, verpaupering... ontkennen van problemen, drammerigheid en geldverspilling... die kopt het aan een politieke stellingname. En Piet Lasje die zegt, uh, gaat meer op zijn gevoel af... kijkt de mensen in de ogen en dan weet je wat vertrouwen is. Uh, Tom van der Meer is aan de lijn. Hij is uh, politicoloog en hij is aan de lijn. Goedenavond, meneer van der Meer... Goedenavond. Dag, een beetje wantrouwen, dat is heel gezond, lijkt mij. Uh, ja, nou, dat hangt een beetje van af hoe je het ziet. Wantrouwen op zichzelf is nou niet altijd even goed. Uh, zeker in de omgang met mensen weten we eigenlijk dat uh, vertrouwen... een samenleving met veel vertrouwen is een samenleving die vervolgens ook daardoor gezonder is. Een samenleving die het economisch beter doet. Ja. Want je hebt minder controlemechanismen nodig. Dat zei ik je ook, hè. Je hebt minder he? belastingcontrole Precies. nodig, je hebt minder contracten nodig, je hebt minder rechtstrijd. Minder regels. Maar voor wanneer u het heeft over uh, de vertrouwen in de politiek... Dan zie je inderdaad heel duidelijk dat uh, een beetje sceptisch eigenlijk wel heel goed is. Ja, Kijk, want ik heb blind, ook een. Blind vertrouwen op de politiek is, is goed voor politici, is goed voor de beleidsmakers. Dan krijg je een, een goed uitvoer van. Maar sceptisch zorgt juist voor hele betrokken burgers die de politici uh, op hun tenen doet laten lopen, die de politici ja. betrokken houdt. Ja, dat vind ik goed. Maar je moet ja. oppassen: uh, wantrouwen wordt eigenlijk beschouwd als juist iets, weer iets slechts. Want wantrouwen. Het leidt tot een verhouding dat je zelf denkt van ja, het is allemaal niet meer te vertrouwen, ik draai nee. me hiervan weg, ja. dat vind ik niet meer. Ja, ja. Dus het moet niet vervallen in cynisme, maar skepsis is voor een democratie juist heel gezond. Ja, u maakt de onderscheid tussen kritisch vermogen en dat is goed, zeker voor politici, uh, maar dat moet niet omslaan naar het ne negatief af afkeren ervan. Nou, nou viel mij. ik ben zelf een beetje sceptisch over dat uh, CBS-rapport, want nog geen twee jaar geleden was het een onderzoek van Reader Digest. Digest of Digest, dat weet ik niet eens goed hoe ik het, uh, hoe ik het ook weer uitsprak. Maar dat, dat laat zien dat politici onder de autoverkopers eindigden met nog maar 12 procent. Dat is, dat is nog ja. geen twee jaar geleden. Nee, klopt. De politici worden over het algemeen heel, heel weinig vertrouwd. Um, en dat heeft ook voor een deel is, is het puur een imago-kwestie. We zien het ook met de bankiers die een paar jaar geleden opeens ook heel laag scoorden. Um, dus de politiek wordt over het algemeen wel wat minder vertrouwd. Maar dan nog zien we dat politici in Nederland meer worden vertrouwd dan politici in heel veel andere landen. Ja, dat, schie, dat viel, viel enorm op. We staan ook daar heel hoog. Inderdaad, na Scandinavië zijn we de, de grootste, uh, vertrouwen het meest. Um, ja. Ga door. Ja, dat heeft mee te maken met het feit dat Nederland uh, qua corruptie heel goed scoort. De, de, de maat van corruptie is hier ten opzichte van andere landen tamelijk laag. We hoeven niet bij elke gebeurtenis die we hebben bij de overheid, moeten we bang zijn dat er enorme corrupties vandaan naar boven komen. We hoeven niet elke keer naar het gemeentehuis gaan een paar honderdjes mee te nemen om ons uh, af te kopen. Nee. Dus dat, dat is een van de belangrijkste redenen waarom het vertrouwen hier zo hoog is. En omdat we hier een, een, een proportioneel kiesstelsel hebben. Ja. Waardoor zelfs kiezers van extreem links of van extreem rechts. Uh, nog een partij kunnen vinden, of extreem religieus, ja. nog een partij kunnen vinden waarop ze kunnen stemmen, waardoor maar die, toch bij die wordt Maar dan nou noem je wat, hè? die polarisatie vanaf Fortuin 2002 is die politiek eigenlijk in twee uh, gedeeld zo'n beetje. Hè? links rechts ja. is veel scherper geworden, bijna zoals in de jaren zeventig. Uh, uh, uh, sterker nog, ik denk er, er, er, erger dan in de jaren zeventig. Heeft dat, uh, dat is opvallend vind ik, dat dat niet uh, tot meer wantrouwen heeft geleid, maar juist tot meer vertrouwen? Nou het raar is dat uh, dit onderzoek laat toevallig door het meetmoment net even zien dat er iets meer vertrouwen lijkt te zijn. Uh, Talloze andere onderzoeken laten zien dat er eigenlijk gewoon geen, geen trend is in, die, in het vertrouwen. Het ja. is niet hoger dan vroeger, het is niet lager dan vroeger. Wat we wel zien is dat het ontzettend fluctueert. En in de periode dat de polarisatie eigenlijk het grootste was, uh, tot nu toe, was uh, in 2003-2004, in de recente in het afgelopen ja. decennium. Uh, toen was het vertrouwen ontzettend laag voor Nederlandse begrippen. Het vertrouwen is inmiddels hoger dan dat. Dat komt door de moord uh, op Fortuyn en Van Gogh. Dat heeft natuurlijk altijd geeft dat een knauw aan mensen hun vertrouwen. Nou, het in... raar is dus, het was niet het, het moord op Fortuyn. En het, het mm. vertrouwen was het laagst voor de moord op Van Gogh. Hey. Het heeft echt te maken met die politiek zelf en niet met die moorden in dit geval. Dat is bijzonder. Dat is heel bijzonder. Ja. Tom van der Meer maar blijft... Vervolgens ja. zien we in 2006 dat het vertrouwen opeens weer piekt met de nieuwkomst van Balken en De Vier. Met die honderd dagen als mensen het gevoel hebben dat er wordt geluisterd. Als het gevoel dat de daadkracht is, dan stijgt nou, het vertrouwen. 100 dagen en daadkracht, ik vond het een van de grootste flutmaatregelen die ik ooit uh, heb nou, gehoord. Dat was dus ook het punt, dat was het grappige. Die 100 dagen die hadden geleid tot een enorme piek in het vertrouwen. En toen volgens een half jaar later bleek <lacht> dat die 100 dagen eigenlijk niks hadden opgeleverd. Toen ja. daalde het vertrouwen weer naar een nieuw dieptepunt. Kijk, dat zie je en altijd. En gaat het op en neer en op en neer. Ja. Tom van der Meer, blijf luisteren. U kunt meedoen, uh, luisteraars. 0800 1121, een gezond stuk wantrouwen is beter dan naïef zijn. Overigens, de brandweermannen die staan altijd weer aan kop met 93 toen in dat onderzoek wat ik noemde, en 2009, een vliegtuigpiloot op een goede tweede plaats... en de verpleegkundige op een derde plaats. Dat zijn de beroepen waar we vertrouwen in hebben. De brandweer, of de autoverkopers en de politici, die zaten helemaal onderaan. Uh, Francisca van Bommel twittert... Eerdmans, ik vertrouw mijn tandarts voor geen meter met die nieuwe tariefmaatregelen. regering is naïef om te Denken dat de kosten lager worden. Chris Nierop zegt, vertrouwen in politici is uitermate naïef. Politici hebben bewezen het vertrouwen niet waard te zijn door hun handel. En wandel, Tom, hou ze vast. Want deze kun je, mag jij ook op reageren. Tom van der Meer, onze politicoloog. Uh, dan is Marco van Tijn aan de beurt. Hij is een medicus. Goedenavond. Ja, Goedemiddag. Goedenavond. Ja. Ik uh, vond het wel grappig dat, je, dat ik dat hoorde. Dat verpleegkundigen uh, toch wel op de derde plaats staan als het om, uh, om vertrouwen gaat. En uh, ja, met die insteek wilde ik toch ook eventjes uh, reageren op de stelling. Ja. Want uh, ja, het zou mij heel vermoeiend lijken als ik elke keer mensen toch het, uh, het vertrouwen moet winnen. Kijk, uiteraard moet je dat vertrouwen wel winnen, maar als mensen mij met wantrouwen tegemoet uh, treden, dan kost dat natuurlijk wel heel veel extra inspanning ja. Uh, ja, vergeleken met het uh, als mensen jou gewoon uh, op je woord geloven. Ja, is er iemand die... Maand dat dat toch... Maar bedoel Sorry. je iets concreets? Heb je iets waarvan je zegt, ik ben toen zo ongelooflijk beduveld, dat is voor mij ook de limiet? Uh, nee dat niet, maar dat als ik uh, mensen die, uh, ja, die, uh, ik verwacht ook dat ze mij vertrouwen en uh, dat ik ook zorgvuldig omga met, uh, ja, met patiënten. Als arts, ja. En uh, ja, dat, als dat, uh, dat het zo extra moeite kost, als je je daar moet gaan overtuigen dat je echt wel te vertrouwen bent en, en wat je doet dat het echt wel goed is. Nou, jullie beroep staat heel hoog, dat zei ik al. Arts, acht, artsen ja. 89% in die, in die lijst. Dat, dat, dat, dat, dat vind je ook logisch. Je vindt een arts moet per definitie vertrouwen krijgen. Ja, nou dat is zeker. Ja. En, en natuurlijk als je daar reden voor hebt om een slechte ervaring, dan, uh, dan is dat terecht als je daar uh, wat, wat uh, cool. wantrouwender uh, tegenover staat. En dan moet, uh, moet zo iemand dat, dat soms voor een, een collega die het eigenlijk verpest heeft wel weer recht breien. Maar de andere kant is, uh, is inderdaad dat, dat, dat ze dat wel uh, in principe gewoon verdienen. Want, ja. uh, en, en dat het voor, uh, ja, voor ons als beroepsgroep ook gewoon... Uh, Va van van groot belang is. Ja. ja, dank je Marco Fontijn. Gertjan jan goedenavond. Dag Joost, Gert-Jan Driesen. Ah, ik. Gert-Jan, ben je er nog? Dat is jammer, want Gert-Jan, sorry, we, we proberen je te bereiken, maar dat, dat ging eventjes mis. Aziz B. goedenavond. Ja, nog, goedenavond. Uh, ik spreek met Aziz uit Leiden. Ik ben van mening, namelijk, dat er überhaupt al geen. Uh, geen. Uh, uh, geen is. Uh, uh, tenminste, niet, uh, niet vrijwillig, want uh, zoals het onderzoek heeft uh, laten zien. Is het vertrouwen in de politie en, en de brandweer uh, is er wel. Want de mensen ja, zijn uh, gewoon uh, overgelaten zeg maar, aan de brandweer en de politie. Die moeten we wel vertrouwen. Maar voor de rest is er geen, geen vertrouwen meer. Je hebt uh, geen, uh, geen gewetens meer en geen moraal. Mensen kunnen niet meer uh, uh, het gescheel uh, zien tussen het juiste en het uh, onjuiste. Hmm. En uh, het is niet ter sprake. Dat komt mede door... Uh, wat de meneer hier voor mij zei over de, de, de moorden die ze heeft gepleegd, de politieke moorden. En ook over de, uh, omdat het uh, zo slecht gaat in de economie. De crisis? Ja, de crisis is... is, ja, de crisis. is... ja, precies. Okay. Dan gaat men pas zeg, afvragen van ja, er is, uh, of er vertrouwen is of, nee, of niet. Dat, breid, dat, dat breidt zich uit, wil je, dat wantrouwen. Als er een crisis is, mensen voelen zich angstig, dan breidt het wantrouwen uit. Juist. Yes. Oké, okay, we vragen meteen Tom van der Meer, want die is er nog. Uh, is dat waar? Heeft de crisis ook daarbij een positie, een, een rol voor mensen? Uh, nou, eigenlijk niet. Uh, het, het vertrouwen in onze medemensen wordt helemaal niet beïnvloed door die economische crisis. We zien wel dat werkelozen bijvoorbeeld minder vertrouwen hebben in de medemens. En dus in die zin is er indirect wel een effect. Wat we veel duidelijker tegenkomen is dat het vertrouwen in de politiek... Um, in eerste instantie juist enorm een, een, een boost kreeg door die economische crisis. Ja. De overname van de ABN heeft toegeleid dat we opeens heel veel vertrouwen kregen in de regering. Ja. En pas later, toen de regering geen antwoord had op die crisis, toen ging het vertrouwen weer dalen... Maar met die crisis, het is vooral of de regering een antwoord heeft. Dat beïnvloedt het vertrouwen, niet de crisis op zichzelf. Nee, men, men zegt nu altijd: Tom, van het vertrouwen he, verdwijnt uh, te paard en komt weer te voet. Uh, dat, dat, als je kijkt naar nu wat er aan de hand is in Europa, met Griekenland, waar we bakken met geld omdat we ze erbij hebben gehaald en nooit gecontroleerd in feite. Mm -hmm. Veel te veel goed geloven geweest. Goed geloven met Polen, Bulgaren, het zo allemaal. Weet je, dat zijn dingen, dan snap ik niet dat mensen überhaupt inderdaad nog het geloof eigenlijk schenken aan die politici. Als je daar zo eigenlijk bedonderd bent uh, door bent in het verleden, of zeg ik dat uh, te grof? Ik denk dat het wel iets, iets wat korter de bocht is, maar je, je weet, we weten wel dat dit soort gebeurtenissen dat mensen dit heel lang meedragen. We kunnen dus nog steeds op de korte termijn weer even veel of weinig vertrouwen krijgen, maar dit blijft wel altijd in het achterhoofd spelen. Zo zien we nog steeds, bijvoorbeeld de discussie over de euro, zien we al tien jaar lang op elke manier zien we die terugkomen wanneer mensen het hebben over de politiek, ja. of het dan nou wel of niet mee te maken heeft zelfs. Ja, dat zeg je, dus, nou, het blijft een ja. rol maar, maar het is niet zo dat dit het, het vertrouwen op de lange termijn per se zal drukken. Ja, okay. het, onze tevredenheid met het hele systeem, met de democratie, is nog hoger dan, dan ooit tevoren. Nou, dat blijkt inderdaad. Ik vind het ook best hoog, inderdaad, het procent wat men in elkaar dus vertrouwen heeft. 77%. procent. u nog mee door 0800 Een beetje wantrouwen is zeer veel beter dan naïef zijn. Uh, Jos de Leeuw, goedenavond. Goedenavond, uh, Joost. Zeg maar, Jos. Um, ja, ik, ga, ik heb altijd uitgegaan van het goede uh, van de mens. Uh, maar naarmate mijn leeftijd voorop ben ik inderdaad uh, wat uh, wantrouwiger geworden. Een gezonde portie wantrouwen. En waarom? En, dus, nou, wat, ja, omdat ik uh, te vaak bedrogen uitgekomen ben, denk ik. Door het, goed, door het vertrouwen wat ik in anderen had of heb. Ja, en nou is, heb ik eigenlijk een vraag. Is er ook onderscheid gemaakt in, in, in leeftijdscategorieën? Kan je zeggen dat jongeren meer vertrouwen... Als, als, als, als ouderen. Tom, is dat zo? Dat heb ik niet kunnen waarnemen. Is er, is nee, er bij het CBS? Er zijn verschillen. We weten, de, de, de, de jongeren hebben vaak wat meer vertrouwen dan de ouderen. Het, het rare is, je kan bijna zeggen, als mensen wat ouder worden, worden ze iets cynischer. Maar dat verschil is niet eens zo heel groot. Het belangrijkste verschil is tussen hoger en lager opgeleiden. Ja. De, de hoger opgeleiden hebben meer vertrouwen in de medemensen, hebben meer vertrouwen in de politiek. En de lager opgeleiden allemaal wat minder. Maar dat is van alle tijden? Dat is van alle tijden, maar ja. niet van alle plekken. Want en niet van alle nee, landen. In ja. andere landen is het juist andersom. Wordt in uh, landen waar, het, waar heel veel corruptie is... zie je dat de hoge opgeleiden juist het minst vertrouwen hebben... en de laag opgeleiden wat meer vertrouwen hebben. Aha. Dus, dus hoe beter het land... hoe meer wantrouwen er bij, je, bij de laag opgeleide is. Om het zo even uh, samen te vatten. Uh, nou, nou ja, ook dan, als, als het land het goed doet... dan uh, stijgt het vertrouwen zowel bij de laag als bij de hoge opgeleiden. Ja, zo, ja. Maar het stijgt vooral bij de hoge opgeleiden dan. Oké, okay, Jos Leeuw, dat is het antwoord even op jouw vraag. Martijn Peters uit Amsterdam, Goedenavond. Ja, hallo meneer Hetman. Welkom. Dat bent u trouwens filosofisch bezig vanavond? Nou hè? Maar ja, maar goed, keer. ik ben het inderdaad met u eens. Uh, uh, maar het is een beetje zwart wit vind ik. Kijk, in een tijd als deze moeten we absoluut niet te naïef zijn. Want er zitten te veel mensen te loeren en, en, en liggen op de loer om ons hoe dan ook te willen pakken. Dus uh, naïef zijn is absoluut niet de bedoeling, maar dat wantrouwen... Kijk, het is omdat we allemaal om ons eigen haafje vechten en nee. denken... Oh god, zodra ik maar mezelf een beetje open uh, stel naar andere mensen toe, dan word ik gepakt. En daar gaat de aarde ook kapot aan. Dus ik denk uh, een gezond gevoel en het veranderen van de grondhouding van de mensen. Uh, en inderdaad wat uh, voor mij iemand zei, iemand diep in de ogen kijken, en dan weet je ook al heel Ja, waardig. dat zegt ook meester Joop op Twitter, zoals de waard is vertrouwd, die zijn gasten. Dat, dat spreekt u ook aan? Dat speelt er ook een beetje in mee. Maar dat... het is vooral die grondhouding van ikken, uh, ikken. Ikke en, en als ik maar een beetje iets voor mezelf prijs geef, dan wordt het meteen afgepakt. Egoïsme eigenlijk soort tussenin, eigenlijk, ja. moeten, moeten we vinden. Oké, okay, Martijn, en, ja? Het is trouwens uh, Reader's Digest, uh, Uf. Digest, Uf. dankjewel. Uf. Ik, Uf. Zeer bedankt. Ik twijfelde absoluut tussen die twee, dus dat helpt u mij weer. Nou, dat uh, geeft weer vertrouwen. Uh, Dank je, Martijn Peter, Amsterdam. Uh, meneer, meneer Sake, goedenavond. Ja, goedenavond, Joost. Hallo. Hallo. Ik was even benieuwd, uh, in het lijstje van de enquête van het CBS, wat ja. de, waren de banken daarin ook opgenomen? Nou, dat kwam niet door wat in het hoofdstuk wat ik gelezen heb. De banken, Tom, weet jij dat? Uh, nee, die zaten daar niet in, niet in, de, dus... in, die, in het onderzoek. Ik weet wel van een andere onderzoek waar ze in zitten. En dan zie je even rond 2008 dat, dat er een flinke daling is in het vertrouwen in de banken. En daarna herstelt ze dat weer. En dat is toch gewoon net als een van de grote bedrijven. Precies, ja. dat is gewoon... Oké. Okay. Ja. Oké, okay, want ja. uh, Joost, ja. ik ben uh, heel benieuwd namelijk hoe, hoe zij eigenlijk scoren... Want als er één instituut is wat helemaal uh, het moet hebben van het vertrouwen. Ja. dan is het wel een bank, want daar heeft iedereen een rekening lopen. En daar staat je geld staat daarop. En het vertrouwen op dat je dat weer terugkrijgt. Ja. Dus het, het instituut is helemaal gericht op vertrouwen. Absoluut, dat is het meest. De banken, meest... Hebben, dat, uh, de banken hebben dat enorm verkwanseld. met ja. de, de Woekerpolis-affaire. Nou, ik moet je. Uh, dat, dat klopt. Ik, voordat we te ver uitweiden, zark, ik, wou, wou ik je even hier, hierbij onderbreken. Want we gaan naar het einde toe van avondspits. Ik lees nog een tweet voor. Dus uh, misschien kan je de volgende keer weer meedoen. Uh, dank ook Tom van der Meer die, die ons uh, terzijde uh, bijstond uh, als politicoloog... bij het onderzoek van het CBS. Een beetje wantrouwen is goed voor... Het, het, ja, het meest effectief deelnemen in de maatschappij. In ieder geval beter dan naïviteit. Dat was mijn mening vanavond. Van de ende zegt wie goed zaait, wie goed oogst. En die is het daarmee dus oneens met wat ik aan het vertellen was. Henk Mulder zegt tot slot. Gezond wantrouwen bij de instituties is terecht. Zeer bedankt voor het luisteren. Zeer bedankt voor het bellen en het twitteren. We zijn er doorheen. Kunststof gaat zometeen verder. Wij spreken u graag morgenavond weer met een nieuwe avondspits. Tot dan.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 Een private banker die een sparringpartner is en u kan inspireren. Meer weten? Kijk op abn -amro Ik ben Loes Luca. Ik speel samen met Peter Blok Doek van Maria Goos. We hebben de Avro Publieksprijs ermee gewonnen. En dat is niet voor niks. Kijk voor de speeldata op mariagoos.nl. Adila is tien jaar oud en ze kan niet naar school. Maar dat kunnen we vandaag samen veranderen. Ga naar facebook.com. Weeday en klik op Vind ik Leuk. En onze sponsors doneren dan namens jou 1 euro. Zo gemakkelijk is het om de toekomst van de wereld te veranderen. Generations van Dansgroep Amsterdam. Drie generaties dansmakers in één voorstelling. Christina de Châtel, Michael Schumacher, William Collins. Reserveer nu DansgroepAmsterdam.nl